We luisteren thans naar de nieuwe leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal bij het afleggen van hun eed en valse verklaringen van trouw. Aan de grondwet op 17 juni 2010. De, de door u af te leggen eden dan wel verklaring en beloften luiden als volgt. Ik zweer dan wel verklaar en beloof dat ik om tot lid van de Staten-Generaal te worden benoemd, rechtstreeks nog middelijk, onder welke naam of voorwensel ook... enig gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer, dan wel verklaar en beloof... dat ik om iets in dit ambt te doen of te laten... rechtstreeks nog middelijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik zweer, dan wel verklaar en beloof... trouw aan de koningin, aan de statuut voor het koninkrijk en aan de grondwet... Ik zweer, dan wel verklaar en beloof, dat ik de plichten die mijn ambt mij oplegt, getrouw zal vervullen. Agema. Albayrak. Abtroot. Ariep. Asmani. Bashir. Van Beek. Beertema, Van Bemmel. Bernsen Jansen. Bijlenveld Schouten. Van Bijsterveld Vliegend Hart. Blanksma van Den Heuvel. De boer. Van Bommel. Bontes. Bosma. Bosman. Braakhuis Brinkman Ten Broeken Bruinslot Van den Burg. Selik. Cohen. Tjurus. Van Damme. Van Dekken Dezentje Hamming Bleuming Dibi, Tony Van Dijk, Jasper Van Dijk. Dijkgraaf. Dijkhof. Dijkksma. Dijkstra. Dijsselbloem. Dille. Driesen, IJsink. Elfacet. Elias. CJ Fritsma Van Gent Gerbrands Van Gerven geschthuizen Graus. Groot Hartchi Van Haarsma Buma. Halsema. Vanderham, Hamer. Harbers. Heinen. Helder. Hen Van Heijen. Zo Jaanan Nansing, de jager, Jansen, de jong, Kagebu Klaver, van Klaveren, Kleinsma, Klink, Kooiman, Koolmees. Koopmans, Koppijan, Kortenoeven, Koze Kaja, De Krom, Kruiken, Leiten, Lodders, Lucassen, Lucas Smeerdijk, Macouche, van Miltenburg, Monash, de Mos. Mulder. <Klacht> Nepieus. Nicolai. Van Nieuwenhuizen. Orgemol. Ortega Martijn Auwhand. Pechtot. Peters Blasterk. Plasterk Van Raak. Zo Recoeur, Roemer. De roon. Ja, De Rauwe, Rutte, Samson, ja, Sap, ja, Schaart, schippers schouw, sharp slop Smilden, Smits, Snijder Spekman, Van der Stij, Sterk. Van der Steur, de Teven, de de Timmermans. Van Tongeren, Van Torenburg, Uitslag, Ulenbelt, Van der Veen, Van Veldhoven van der Meer, Venroy van Ark, Verburg, Verhagen, Verhoeven. Vermeij, van Vliet, voor de wind, Fortman, Wekers. Wiegman van Meppelen-Schepping. Zelfs